Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer is het eens over de volgende stap in de kabinetsformatie. Een meerderheid heeft ingestemd met twee zogenoemde informateurs. Hans Weijers en Siebrand Buma. Die twee hebben veel politieke ervaring en gaan samen met D66 en het CDA plannen op papier zetten. Op basis daarvan kan dan later een kabinet worden gevormd. De informateurs hebben allebei hun specialiteiten, zegt CDA-leider Bontebal. De heer Weijers die brengt denk ik echt het economische uh, verhaal mee. Waar moet het met Nederland heen? De heer Buma die brengt denk ik um, mee dat dingen ook uitvoerbaar moeten zijn. Hans Weijers was eerder minister van Economische Zaken. En Sibrand Buma is nu burgemeester van Leeuwarden. Sinterklaas komt dit weekend niet aan in Ierseke in Zeeland. De intocht is afgelast vanwege de veiligheid. Er zijn spanningen vanwege Zwarte Pieten die zouden meelopen. Actiegroep Kickout Zwarte Piet wilde daarom demonstreren. De organisatie van de intocht is bang voor onrust en blaast daarom alles af. Dat vinden deze mensen in Ierseke wel jammer. Ja, ik vind het alweer. Beetje onzin. Ik, uh, het is ook gewoon jammer voor die kleintjes. En, uh, ze maken er veel, veel meer grote hijzen van dan het uiteindelijk is. Wat vindt u ervan dat het Sinterklaasfeest de intocht in Ierseke dit jaar niet doorgaat? Bezopen. Gewoon bezopen. Er is zaterdag ook een Sinterklaasintocht gepland op Tessel Met tv-camera's erbij. En die intocht gaat wel door. En in Apeldoorn moeten ze nog drie jaar langer wachten op nieuwe drinkwaterleidingen. En dus zullen de komende jaren nog wel vaker verouderde leidingen springen. Dat kan zorgen voor lekkages en zinkgaten. De Apeldoornse Tigo viel in zo'n zinkgat na een avondje stappen. Het water kwam tot ongeveer boven mijn borsthoogte, Waarbij mijn voeten niet de grond raakten. En met mijn fiets ook nog half tussen mijn benen heb ik me toen mezelf eruit geklommen. Het is een ontzettende schrik omdat je natuurlijk in één keer in ijskoud water ligt... En mijn eerste gedachte was wel een beetje van: Ja, dit is toch niet toe. Mijn leven eindigt in een gat, in een uh, trottoir ergens. Dat, dat zou een beetje jammer zijn. Ja, met Tigo is het uiteindelijk goed afgelopen. Waterbedrijf Vitens probeert alle waterleidingen zo snel mogelijk te vervangen. Maar loopt drie jaar achter op schema en kan geen personeel vinden. Het weer in het zuiden regent het, maar het is niet koud. Dan gaat op 14 en in Limburg nog iets warmer. Vanavond en vannacht komt er meer regen. Morgen ook een natte dag bij max 11 tot 15 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spit staat op het punt van beginnen met vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Knopenburgerveen, daar heb je vijf minuten tijdverlies. Verder staan er nu een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 With the blood stains on the carpet, and then you ran into the bedroom. You were stuck down. Came to a bumpkin With the pistols on the carpet And then you ran into the bedroom you, you were sat down I was walking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 I'm my mind.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 Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS journaal. Het Europees Parlement wil nieuwe duurzaamheidsregels stevig afzwakken. In 2027 moet een nieuwe wet ingaan die misstanden als kinderarbeid en milieuvervuiling van bedrijven moet aanpakken. Een kamermeerderheid heeft ingestemd met de benoeming van twee informateurs. Oud-D66-minister Weijers en oud-CDA-leider Buma gaan D66 en CDA begeleiden bij die gesprekken. Daar moet een stuk uit voortkomen dat de basis moet worden voor een regeerakkoord. Duitsland gaat in geval van nood mannen aanwijzen die in dienst moeten, heeft de regering besloten. Die vindt dat er meer moet gebeuren om het land veilig te houden, onder meer vanwege de Russische aanval op Oekraïne. Het weer, veel bewolking en kans op regen. Het is 14 tot 17 graden. Dit is ZFM. Sometimes I wonder what I would do without you in my life. At night I wake up en all I see is your face. Wow. FM op DAB+, Plus, kanaal 9a in Zuid-Kennemerland en de IJmond. Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.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 Zover er maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim het Aidles was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds blij. Ga dan nog steeds En bij dan nog steeds Wij